Tussen de lekkere wijven Weet je wat ik wil? Een oplast krokodil Om in de zee te drijven Tussen de Tussen de lekkere vijven. oh oh la oh, oh Nee, ik wil geen zegeltjes. Ik wil niet over het gras lopen. En ik wil al helemaal niet praten met de bestuurder tijdens de rit. Ik wil geen gratis proberen, zet Eoleg Ik wil niet naar Raas. Ik wil maar één ding. een weet wat? Een, wijver. een beetje wat ik wil: een hond om in de zee te drijven tussen de lekkere wijven.